Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. President Jemen draagt macht over. Geen nieuw strafrechtelijk onderzoek naar vuurwerkramp. En toch weer grimmige sfeer in Cairo. President Saleh van Jemen heeft ingestemd met overdracht van de macht. Hij ondertekende in Saoedi-Arabië een akkoord daarover. Dat werd live uitgezonden op de Saoedische Staatstelevisie. De overeenkomst is opgesteld door Arabische landen. Saleh draagt de macht over aan zijn vicepresident... en er komen binnen drie maanden verkiezingen. In ruil voor het overdragen van de macht wordt de president niet vervolgd. De protesten tegen Saleh begonnen begin dit jaar. Betogers eisen eerst alleen hervormingen... maar later het vertrek van de president. Saleh is in Jemen al 33 jaar aan de macht. Er komt geen nieuw strafrechtelijk onderzoek... naar de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000...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 Hij bereidt wel een wet voor om, als dat nodig is... paal en perk te kunnen stellen aan de omvang. Volgens Bleker is voor de veehouderij een consequente keuze... voor duurzaamheid nodig om op termijn economisch te overleven. PVV-kamerlid De Roon komt terug van een Twitterbericht... over minister Rozentaal. In dat bericht noemde hij het te gek voor woorden... dat de Joodse minister Rozentaal veroordeelt... dat Israël bouwt in het hart van zijn hoofdstad. Verschijnende Tweede Kamerleden spraken hem daarin scherpe bewoordingen op aan...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 ANWB-verkeersinformatie. In de oostelijke helft van het land komt plaatselijk dicht de mist voor. Veel vertraging nog op de A4, Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude, 12 kilometer. Door de mist op de A7 van Heerenveen naar de Afsluitdijk... tussen Heerenveen en Knooppunt Jouren, 6 kilometer. Door een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Knooppunt Kleinpolderplein, 11 kilometer... Er zijn twee rijstroken dicht. En nog steeds helemaal dicht is de N302, de Dijk-Enkhuizen-Lelystad. De weg is in beide richtingen afgesloten. De oorzaak een ongeluk. Goed, twee paar skis. Eén snowboard, drie skipakken. Dat is dan 3112 31, euro. En dan krijgt u dit schitterende kort er helemaal voor niets bij.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 9 over 6 goedenavond. 73 jaar werd er over gezwegen. Tot vandaag excuses van de Turkse premier. Over het waarom en het waarvoor, hoort u straks correspondent Bram Vermeulen. Zo ongeveer elke dag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de bezuinigingen voor volgend jaar. Bijna iedereen gaat daar de gevolgen van merken. Ook veel mensen met kinderen in de opvang. Minister Kamp van Sociale Zaken hierover. Wat het kabinet gedaan heeft voor het volgende jaar, dat hebben we bij de begroting uh, naar buiten gebracht. En dat houdt in dat we over de hele linie lage en hoge inkomens uh, een, een lichte terugval in besteedbaar inkomen het komende jaar hebben. Dat is een feit en dat zal dus ook uh, uit belasting en loonstroken en dergelijke blijken. Uh, het is zo dat wij die, uh, die pijn evenredig verdeeld hebben over lage en hoge inkomens. Waarbij de hoge inkomens ietsje meer dragen dan de lage inkomens. Dat is best vreemd hè, voor een VVD'er. Nee, en VVD ook wil graag dat de sterkste schouders de zwaarste lasten uh, dragen. En wij hebben uh, ook in een tijd dat het uh, moeilijk gaat, aandacht voor mensen die het, uh, in, die het extra moeilijk hebben. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, er mensen zijn die echt niet kunnen werken, die afhankelijk zijn van een uh, uitkering. Of mensen die echt aangewezen zijn op banen met een, een laag inkomen. Nou, wij staan er ook voor dat zij een menswaardig bestaan kunnen houden. Ook in moeilijke omstandigheden. En nu dus allemaal door de zure appel heen bijten. Ja, over de hele linie zal er, een, zal er een lichte teruggang in inkomen zijn het komende jaar. Dat is onvermijdelijk. Dat komt ook omdat bij de vorige crisis in het jaar 2009... toen hadden we een economische achteruitgang van zo'n 4%. En in dat jaar zijn we in besteedbaar inkomen er 2% op vooruit gegaan. Dat verschil hebben we helemaal bijgeleend als overheid. En als gevolg daarvan hebben we een hoger overheidstekort en een nog grotere staatsschuld. En dat kan zomaar niet doorgaan, dus dat moeten we corrigeren. En nu betaalt iedereen de rekening? Uh, uiteindelijk betaalt iedereen de rekening. Uh, of het gaat via een belastingaangifte of het gaat via een loonstrookje. Maar de overheid die is van ons allemaal. En de kosten van de overheid betalen we ook allemaal. U zegt van als de kinderopvang duurder wordt, dan blijven er nog steeds heel veel moeders werken. Maar dat wordt betwist in de Tweede Kamer. Ja, we hebben gezien dat de, de overheid de afgelopen 5, 6 jaar drie keer zoveel geld aan kinderopvang is gaan uitgeven. We hebben een stijging gehad in uitgaven van 1 miljard in het jaar 2005 naar vorig jaar. 3,4 miljard. Wat we nu aan het doen zijn is voorzichtig een beetje ombuigen... op een wat langere termijn. Eind van deze kabinetsperiode willen we op of net iets onder de 3 miljard zitten. Dus we zijn bezig met een, met een ombuiging. Maar we zijn ook zeker bezig om uh, heel veel geld in die kinderopvang te blijven pompen. En uh, ouders in staat te stellen om werken en uh, zorgen te combineren. En ook vooral om mensen met lage inkomens daartoe eveneens in staat te stellen. Dus ik denk dat wat we doen aan kinderopvang... dat dat uh, nog steeds een, een hele grote... Uh, inspanning is van de overheid die ook ertoe zal leiden... dat uh, veel mensen werken en zorg goed kunnen combineren. Maar er zijn hier een heleboel moeders die zeggen van wij gaan minder werken. Of we stoppen zelfs. Ja, nou, de, we, we kunnen in ieder geval vaststellen... dat uh, ook dit jaar hebben we al een aantal bezuinigingen uh, doorgevoerd. Maar er is nog steeds groei in het aantal kinderen op de kinderopvang. En we hebben ook in het verleden gemerkt dat uh, als er bij een enquête gezegd wordt... van uh, we gaan iets doen, dat het vaak uh, niet in de praktijk ook één op één zo uitkomt. Uh, wat ik u, u vertrouwt hè? de enquêtes van de FNV niet en van GroenLinks? Ik denk dat het in ieder geval geen uh, representatieve enquêtes uh, zijn geweest. En ik denk ook dat uh, er een aantal overwegingen nog spelen die uh, mogelijk de ouders ook nog zullen betrekken bij hun afweging. En uh, ik denk dat het zo, zo zal zijn, zoals het Centraal Planbureau zegt, uh, het saldo-effect het saldo van de maatregelen in het regeerakkoord met bezuiniging op de kinderopvang zal zijn dat er een hele geringe, uh, lagere arbeidsdeelname is van ongeveer 0,1 procent. Al dus minister Kamp van Sociale Zaken de gevolgen voor de kinderopvang en voor de ouders. Peter Blok sprak met hem. Er is 73 jaar met geen woord over gesproken door Turkse regeringen, maar vandaag heeft premier Erdogan voor het eerst excuses aangeboden. Excuses voor een moordpartij onder Koerden in de jaren 30 van de vorige eeuw. Hij deed dat op een bijeenkomst van zijn partij. de devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim" le als het nodig is om namens de staat excuses aan te bieden... dan zal ik excuses maken, aldus Erdogan. Bram van Meulen, Istanbul. Wat is er 73 jaar geleden gebeurd? Nou, ik heb even al mijn uh, geschiedenisboeken hier over Turkije... op mijn uh, boekenschap geraadpleegd. En het woord Dersim komt daar eigenlijk niet of nauwelijks... In voort, terwijl de Koerden je toch heel makkelijk kunnen vertellen wat daar 1938 gebeurde. Het was de tijd dat Kemal Atatürk nog leefde. De grondlegger van de nieuwe moderne republiek Turkije. En dat de Koerden van dit oostelijke Dersim weigerden zich neer te leggen bij de wetten van zijn... Eén partijstaat zou je kunnen zeggen. Ze kwamen daar steeds weer eh, tegen opstand. En die opstand die is heel vreselijk ingeslagen. Nou vertellen de Koerden vaak zelf dat daarbij 40, misschien wel 50.000 doden zijn gevallen. Premier Erdogan hield het vandaag op 13.000 doden. Maar hij had het wel over een zeer ernstige tragedie. waarvoor ik dus nu als de staat mijn excuses aanbied. Ja, hoe, hoe bijzonder is het dat Erdogan natuurlijk namens de Turkse regering zijn excuses aanbiedt voor deze slagpartij in Dersim? Is het is zeer ongewoon. Ik bedoel, uh, je weet dat Turkije een hele bloedige eeuw uh, achter zich heeft liggen. Uh, daar zijn heel veel minderheden het slachtoffer van geworden. En excuses zijn eigenlijk voor de Turkse staat uh, tientallen jaren gezien als een doodzonde. Dat heeft te maken met nationale trots, zou je kunnen zeggen. Met eergevoel. Maar vooral het gevoel dat als je de officiële geschiedschrijving in twijfel trekt. de geschiedschrijving van de ontstaansgeschiedenis van die moderne staat Turkije. dat je dan misschien wel het voortbestaan van die staat Turkije ook in gevaar brengt. Dus niet overpraten, vooruitkijken. En het is natuurlijk ontzettend lang geleden gebeurd, Bram. Waarom biedt Erdogan dan juist nu excuses aan namens de regering? Ja, dat, dat kan geen toeval zijn. Het, kijk, het gebeurt in elk geval op verzoek van de leider van de CHP. De CHP, moet je weten, zit in de oppositie. Maar dat was de partij van Atatürk, opgericht door Atatürk. Nou, die leider van de CHP, de tegenwoordige leider, Kemal Kılıçdaroğlu, is zelf geboren in... Dersim, dat tegenwoordig Tunjeli heeft en, en, en die had hem ook uitgedaagd om dit te doen. En tegelijkertijd nam Erdogan zeer gretig die uitdaging aan. Omdat hij op dit moment bezig is met het schrijven van nieuwe grondwet. Omdat hij daarvoor de steun nodig heeft van de Koerdische bevolking. Maar hij zei ook, en dat was heel slim. De staat kan zijn excuses wel aanbieden. Maar die slachting die vond plaats door de ideologie van uw partij. De CHP, de partij van Atatürk. Dus de staat kan nu wel zeggen. Wij bieden ons een excuses aan. Maar eigenlijk was het uw partij die in 1938 aan de macht was. Dus u moet nu zelf excuus aanbieden. Je ja, ja. Ja, hebt, hebt jouw geschiedenisboeken erop geraadpleegd voor deze slagpartij. Maar dat is een andere kwestie natuurlijk, hè, die iedereen zonder de geschiedenisboeken ook wel kent. De genocide ja. op Armeniërs van begin vorige eeuw. Zou je ja. denken, nu komen de verontschuldigingen van de Turks regering ook dichterbij voor deze kwestie? Nee, nee, nee, want over die kwestie ontbreekt denk ik vooral uh, de strategie en de strategische noodzaak. Daar is het toch echt veel te vroeg uh, voor, want het heeft vooral te maken met de angst van de staat dat als ze toegeven dat er in 1915 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn verdreven en vermoord zoals Armeniërs dat zelf kunnen vertellen... dat Armenië dan bijvoorbeeld aanspraak zou kunnen maken... op het land in het oosten van Turkije dat ze toen kwijtraakten. Maar ook met het feit dat Turken vaak voelen... dat die Armeense genocide steeds weer opnieuw wordt gebruikt... door Westerse landen, Frankrijk voorop bijvoorbeeld... om die genocide als een soort stok te gebruiken... om de hond, Turkije, mee te slaan. Terwijl ze over die slachting in Dersim op de Koerden... nog nooit met een woord hebben gerept. De stand van zaken in 2011. Bram van Meulen, vanuit As Istanbul. Dank wel. Er is discussie over het verkopen van schilderijen door musea om geld op te halen. Zo meer daarover. Geen enkele discussie over de files op de Nederlandse wegen. Daarvoor zit bij de ANWB John Bakker. Met nog 140 kilometer aan file. Eh, door de mist op de A7 van Heerenveen naar de Afsluitdijk... bij knopend Jaren een file van 5 kilometer. Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Knopput Klein Kleinpolderplein, 12 kilometer. En daar zijn nog steeds twee rijstroken afgesloten. Helemaal dicht is de N302, de dijk Enkhuizen-Lelystad. De weg is in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De Raad voor Cultuur is tegen de verkoop van schilderijen om de museumkas aan te vullen. Aanleiding voor dit advies is de verkoop van een schilderij door Museum Gouda om het hoofd boven water te houden. Het Wereldmuseum in Rotterdam wil ook een deel van de collectie van de hand doen. De directeur van het Wereldmuseum is Stanley Bremer. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft u op het oog om te verkopen? Nou, de, ja, Wij willen de Afrika- en Amerika-collectie. Dat is een plan. Hè? Kijk, er wordt ons gevraagd door de gemeente Rotterdam... Wat zou, al, wat, wat zou je kunnen doen als wij het drastisch moeten gaan bezuinigen? Wat niet irreëel is gezien de economische situatie. En dat er minder en minder geld in kas is. Moet het natuurlijk ergens bezuinigd worden? Nou, cultuur is dan altijd de klos. En eh, dan wordt ons gevraagd: wat zou je daar voor plan voor kunnen bedenken? Toen heb ik gezegd: van nou, we zouden ons kunnen profileren op Azië. En dan onze scope kleiner maken. En dan de Amerika en de Afrika collectie afstoten. Dan eh, zijn wij het enige museum in de Benelux sowieso, wat zich alleen concentreert op uh, Azië. Dus daar vullen wij behoorlijk een gat in de markt in, om het zo maar even te zeggen. En wij krijgen daar behoorlijk wat geld uit. Ja, dat heeft geld... u dat al getaxeerd, wat u daarvoor krijgt? Nou, daar zijn we bezig. Zo ongeveer? Ja, ongeveer. Dat weet ik niet hoor. Dat, uh... Nou ja, slag in de lucht. Tientallen miljoenen. Tientallen miljoenen. En dat geld gaan wij dan in een, in een fonds zetten en dat fonds gaat renderen. En de rente die wij krijgen uit dat fonds vangt een heel groot deel van de subsidie op die de gemeente Rotterdam aan ons betaalt. Nou en dan is dat een verlichting voor de stad. Uh, financieel. En wij kunnen ons museum op hetzelfde kwaliteitsniveau als wij nu ambiëren door, uh, doorzetten. Oh, wel, dan... wel oppassen hè, met fondsen. Die renderen niet altijd tegenwoordig. Nee, dat is een kwestie van slim beleg. Ik bedoel, ja. We zijn ja. natuurlijk niet helemaal van gisteren. Eh, goed, nou Dit is een, een, een plan. Uh, meneer Daalmeijer, Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Zo ook aan de lijn. Goedenavond. Zou dit niet moeten kunnen wat de Raad voor Cultuur betreft? Nou, en Even een opmerking. Je zei het over die fondsen en toen dacht ik van god... Die directeur in het museum in Rotterdam moet eigenlijk bij, uh, bij Robeco gaan werken. Als hij zo slim kan beleggen. Uh, ik heb het nooit uh, kunnen doen. En heel veel mensen in de bank weer dat ook niet. Maar dat terzijde. Kijk, uh, dat musea uh, collecties op, uh, op orde moeten brengen. Dat ze moeten uh, diverseren. Dat is allemaal prima. Ze moeten een collecteplan maken. En als daar bepaalde delen van de huidige collectie niet meer in passen. Dan zijn daar regelingen om van die collectie afscheid te nemen. Maar dat doe je in de kader van nationaal beleid. Als, als bijvoorbeeld nu een Amerika-collectie wordt afgestoten in Rotterdam, dat zou best kunnen... dan bied je dat aan een collega, een museum, om te zeggen, past dat in jullie beleid... en past dat in het totale kader van het Nederlandse erfgoed. En als dan een museum zegt, ja, dan neem ik het over, dan is het gedaan. Dan gaat er natuurlijk niet miljoenen naar de kas in Rotterdam, maar wat minder. Want musea hebben allemaal met minder geld te maken. Maar dan blijft in ieder geval dat erfgoed behouden. Ja, ik zit, even te, denken. Ja, ik zit even te denken, dat zou het Tropenmuseum kunnen zijn, maar die hebben ook geen geld volgens mij. We hebben wel nou, geld hoor. Ja? Ah, nou, oh, ja, nou dan, dan, dan, dan gaat het Tropenmuseum in hebben wat minder geld. Dus ik hoor dat er nu een aanbieding ligt vanuit Rotterdam richting het uh, Tropenmuseum, richting Leo Schenk, om een deel van die collectie daarin over te brengen. Maar dan moet dat of met gesloten beurzen, want dan blijft dat in ieder geval beschikbaar voor Nederlanders om er te kijken, of het moet iets voor betaald worden zodat Rotterdam weer een beetje geld heeft... Om verder te gaan op ja. het museum. Meneer Bremer, gaat u het proberen eerst op de Nederlandse markt te verhandelen? We hebben al eerder stukken verkocht. En dat bieden wij altijd aan. Wij volgen wat dat betreft gewoon de LAMO. Dat is dus de, de leidraad afstoot in museale objecten. En de LAMO zegt dat stukken worden aangeboden aan andere, aan andere musea. Conform de marktprijs. En dat zullen wij zeker doen. En het Tropenmuseum heeft daar geld voor, zegt u? Nou, we hebben iets eerder al aangeboden aan het Tropenmuseum. En daar hebben ze toen niet op gereageerd. Althans, niet, niet, niet, ze waren niet geïnteresseerd. Ja, nou, we zitten, we zitten, we zitten niet op de marktprijs. Maar ja, we zitten niet op de markt. We kijken gewoon of dat past binnen de nationale collectie. En of dat dan ook past binnen de begrotingen van die musea. En als het daar niet binnen past, dan kunnen we altijd nog naar het departement. Om te kijken of het past in het totale kader van Nederland. En of het departement daar iets voor over heeft. En als het uiteindelijk niet kan, ja, dan moeten we maar gaan verkopen. Alleen, je moet wel verdond voorzichtig zijn met wat we verkopen. Stel even, in, in de orkestensector gaat dat op het ogenblik ook buitengewoon slecht. Als een orkester van nou ja, nou dan verkopen we de eerste violen dan klinkt die muziek toch heel anders. En dat geldt ook voor ons erfgoed. Ja, meneer Bremer, is er een kans dat u het aan het buitenland gaat verkopen? Kijk, het is namelijk zo. Wij, wij, wij hebben dit plan. En het is toch helemaal niet goedgekeurd door de gemeente Rotterdam. Ik bedoel, we lopen wat dat betreft een beetje voor de discussie uit. En uh, er is helemaal nog geen besluit over genomen. Het valt mij, wat mij wel opvalt is dat als bij, als ik mijn plan bespreek met mensen, dat niemand een alternatief heeft. En dat vind ik dan wel toch wel. Weer nee, maar ik bedoel, iedereen moet, iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Je ja, moet precies, je eigen door, bedrijf. Nou, je, dus moet toch... je, je moet je eigen bedrijfsvoering doen, maar dat ja. moet je niet je kunstcollectie zomaar mee gaan verkopen... Omdat je, daarmee een plan, omdat je daarmee een probleem oplost. Nee, want je creëert er ook een probleem in. Goed, meneer Bremer, um, het is maar een plan. Zoals u zegt, u moet hoe dan ook uh, meer geld hebben voor de toekomst. We gaan volgen hoe dat verder gaat met uw collectie van Afrika en Amerika. En met uw advies natuurlijk meneer Daalmeijer in Den Haag. Ik dank u beiden hartelijk. Ja hoor, okay. Goedenavond, dag. Geen nieuw allesomvattend onderzoek dus naar de vuurwerkramp. Dat is de belangrijkste uitkomst van de persconferentie. Zojuist in Enschede, waar het in 2000 allemaal gebeurde. Roel Paul was bij die persconferentie. Roel, voor de een zal dit een opluchting zijn. Voor anderen wellicht een onbevredigend gevoel. Hoe zijn in Enschede de sentimenten? Nou ja, zo wisselt het als je net omschreef. Um, het was natuurlijk mooi geweest als uh, nu eens en voor altijd uh, zou hebben komen vast te staan wat de oorzaak is geweest van deze ramp weten we niet um, tegelijkertijd zullen andere mensen opgelucht ademhalen bijvoorbeeld um, de, een van de directeuren van Sa Fireworks en zijn personeelsleden die door uh, de geruchtenmachine en getuigenverklaringen... toch weer een beetje in de verdachtebank terecht waren gekomen. Daar is niets van gebleken. Uh, dus ja, een, een, een wisselend beeld. En ik denk dat uh, burgemeester Peter den Oudsten dat uh, heel erg uh, goed omschreef. Ik heb hem uh, na afloop gevraagd wat zijn reactie is... op uh, deze rapportage van het Openbaar Ministerie. Nou ja, de rapportage is, is volledig open en eerlijk gebeurd. De driehoek heeft de opdracht gekregen en die, die, gegeven en die heeft nu zeg maar, echt gerapporteerd ook. Tegelijkertijd hadden we gehoopt dat het boek dicht zou kunnen en dat kan niet. Eén, er moet nog op één punt na het onderzoek komen. Uh, we zijn niet dichter bij de oorzaak van het eerste vlammetje gekomen. Veel mensen zitten erop te wachten, dus dat boek kan al niet dicht. En het derde punt is dat je natuurlijk toch ook nu, nu een paar dingen aantreft. Dossier niet op orde, materiaal uh, vernietigd, uh, nog aanvullend onderzoek. Uh, dat je denkt van ja, is het nou wel allemaal voldoende zorgvuldig gebeurd? En eerlijk gezegd, als je al moet accepteren als bewoner die nog steeds elke dag in de vuurwerkram denkt, dat je niet bij de oorzaak voor het eerste vlammetje moet komen, dan moet je in ieder geval overtuigd zijn dat in al die onderzoeken alles is gedaan om erachter te komen. En dat vragen wij nu de minister. Wat verwacht u daarvan als de minister van Justitie en Veiligheid daar ook nog eens naar gaat kijken? Naar het onderlinge verband tussen die onderzoeken en of ze wel compleet zijn en goed gedaan? Nou, ik verwacht eerlijk gezegd dat, dat, dat, dat er helemaal niet alles over hoeft te worden gedaan. Ik denk dat er heel veel zorgvuldig onderzoek is gedaan. Maar ik denk wel dat dat, dat het vertrouwen in, in de overheid en in de openheid en eerlijkheid van het resultaat kan vergroten. En daar heeft de bevolking van Enschede baat bij. Maar zal Enschede ook niet een beetje blij zijn dat in ieder geval een aantal... Al geruchten ontzenuwd is? Ja, dat denk ik wel. Maar tegelijkertijd moet u zich ook realiseren. Er zijn ook een boel mensen die zeggen van uh, het moet u ook een keer afgelopen zijn. We willen door met ons leven. En dat heb ik begrip voor. Tegelijkertijd uh, zijn er ook mensen die elke dag met de vuurwerkramp leven. En wij, het, wij zijn het aan de samenleving verplicht om te proberen tot het uiterste te gaan. En zijn, men moet vertrouwen hebben, en ik hoop ook dat men dat heeft, in datgene wat wij open en eerlijk op tafel leggen. Maar het is nog niet afgelopen dus? Ik vrees van niet. Burgemeester Den Ooster. Rol in de tijd zijn er twee directeuren veroordeeld. Toen was er een derde zaak, een, uh, een, een verdachte, die werd vrijgesproken, André de V. Omtrent hem is wel twijfel, bleek tijdens de persconferentie. Hoe zit dat? Ja, De twijfel betreft niet zozeer zijn uh, uh, betrokkenheid. He? Er is niet zozeer twijfel of hij het misschien toch gedaan heeft... De twijfel heeft te maken met de manier waarop dit onderzoek is uh, uh, uh, uh, uh, gedaan. En dat geldt eigenlijk voor een heleboel zaken die vandaag aan de orde zijn geweest. Hè? Uh, de burgemeester had het er ook al over dat de, het dossier niet op orde is niet, is, niet up to date. En dat werd voor een deel ook verklaard uit het feit dat het een ontzettend omvangrijk onderzoek is geweest. Uh, het heeft jaren geduurd. Er zijn zeven onderzoeken die in elkaar geschoven hebben moeten worden. Uh, dus dat moet allemaal weer even netjes op orde worden gebracht. Maar André de Vee is geen verdachte meer op grond van twijfels over het verloop van het onderzoek. Dus dat is een wezenlijk verschil. Rupau, dankjewel. We gaan nog even tot besluit van deze uitzending horen hoe het in Cairo is, in Egypte. Aan het begin van de uitzending hoorden wij van Jan Eikelboom, verslaggever van Nieuwsuur, dat het weer chaotisch was in het centrum van Cairo. Jan, hoe is het nu bij jou? Nou, het is eigenlijk nog steeds uh, chaotisch. Het is uh, donker geworden inmiddels, het, het magierplein staat vol. Uh, en, en overal zien we nog steeds uh, de blauwe zwaailichten en we horen de sirenes van ambulances die de gewonden afvoeren van uh, de... de uh, de mensen die in, in, in de aanpalende straten met het leger en met de politie aan het vechten uh, zijn. En verwacht je dat dat vanavond doorgaat? Dat, uh, dat, dat, is, dat is heel moeilijk in te schatten. Uh, gisteravond, uh, om, om die vergelijking te trekken, is het doorgegaan tot een uur of drie in de nacht. Toen is het even rustig geworden. En uh, vanochtend om negen uur begon het weer en vielen al, al, al, al vrij snel weer de eerste dodelijke slachtoffers. Uh, er zijn, wordt gezegd, vier uh, doden gevallen vandaag, waaronder. Uh, en ik keer weer, het zijn onbevestigde berichten, maar toch een, er zou een baby om zijn gekomen die in een van de straten uh, in een huis gewoon was, uh, waar het raamgras uh, naar binnen is, uh, is gedrongen. Jan Eikelboom met het uh, nieuws vanuit Egypte. Vanavond in Nieuwsuur op televisie. De radio gaat verder met uh, een avondspits met, wederom, Joost Eermans. Na nou, een dagje weg. Goedenavond. Dat klopt. Dank je wel, Tim. Luzara. Ik ben er weer. En we gaan van start zometeen meteen een avondspits... met coma zuipen. Het is een opmars. En Dat is een heel ernstig... en zorgelijke ontwikkeling. 16- en 17-jarige kinderen... die zich helemaal klemzuipen. Het komt heel erg regelmatig voor. Het zijn geen uitzonderingen meer. En waarom gebeurt dat? Nou, Omdat het kan. Sterker, we moedigen het aan. Want in Nederland, en dat is een van de uitzonderingen... in Europa, vinden we het heel normaal dat 16- en 17-jarigen... gewoon drank krijgen... en kunnen aanschaffen... En zich daaraan ja, mee kunnen bezatten. Ik zeg, dat moet afgelopen zijn. Geen alcohol meer voor kinderen. De minimumleeftijd voor drank zouden we moeten opschroeven... van nu 16 naar 18 jaar. Gewoon drank, alleen als je meerderjarig bent. Dat is uh, mijn stelling in avondspits. Uh, mensen kunnen reageren 0800 1121. Kan ook via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. We gaan dus praten over alcohol, niet voor kinderen. Ik zeg, meerderjarig moet je zijn, wil je...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 En in Engeland is James Murdoch onverwacht opgestapt... als uitgever van de kranten The Sun en The Times. En daarmee lijkt hij consequenties te trekken uit het afluisterschandaal bij de krant News of the World van zijn vader, media Rupert Murdoch. Die krant luisterde mensen af en kocht politiemensen om om aan nieuws te komen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Naast me zit Gerrit Hiemstra. In de oostelijke helft van het land komt op dit moment dichte tot zeer dichte mist voor. En vanavond en vannacht kan de mist zich ook weer uitbreiden over het hele land... met uitzondering van de kuststrook, want daar staat wat meer wind. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. Morgen krijgen we wat meer wind dan vandaag... en daardoor begint de mist in de ochtend vanuit het westen op te lossen. In eerste instantie ontstaat bewolking. Morgenmiddag breekt de zon door. In het binnenland kan de mist wat langer blijven hangen omdat daar minder wind is. De temperatuur komt uit op 8 tot 11 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, neemt in de loop van de dag toe naar matig windkracht 3 tot vrij krachtig windkracht 5 aan de kust. Vrijdag passeert een koufront met bewolking en wat regen. Daarna klaart het weer op. Het wordt vrijdag een graad of 8. In het weekend is het wisselvallig. Zaterdag is het droog, misschien wat mist, maar ook zon. En zondag kan er wat regen vallen. ANWB-verkeersinformatie: in de oostelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Dan staat er alles bij elkaar nog 100 kilometer aan file. Veel vertraging nog op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten, 10 kilometer. Na een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Ook een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harniksveld-Giesendam. Daar staat 5 kilometer file en daar zijn twee rijstroken dicht. Helemaal dicht, nog steeds de N302, de dijk enkhuizen lelystad De weg is in beide richtingen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Geen alcohol voor kinderen. Minimum leeftijd voor drank moet naar 18 jaar. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Uw dosis Gezond Verstand op Radio 1. Tot 7 uur kunt u reageren. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Bel WNL. 0800 1121. Horrorverhalen zijn het stuk voor stuk. In 2010 werden in ons land 684 kinderen met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. Denk er even over na. Elke dag dus twee kinderen. Koma zuipen is een trend geworden onder de jeugd en dat neemt schrikbarende vormen aan. Zelfs tienjarige kinderen grijpen naar de fles. Maar wie denkt dat het ligt aan losgeslagen tienerjeugd met foute vriendjes, die komt bedroog uit. Het zijn in 75% van de gevallen de ouders die hun zuipende pubers het eerste glas geven. In bijna heel Europa ligt de leeftijdsgrens waarop je alcohol mag drinken op 18 jaar. In tolerant Nederland doen we niet zo moeilijk en mag het vanaf 16 jaar. Het is tijd om de alarmbel te laten rinkelen. Laten we in elk geval zo snel mogelijk die wettelijke minimumleeftijd omhoog schroeven naar 18 jaar. Alleen meerderjarigen zouden wat mij betreft nog alcohol mogen drinken. Bel WNL 0800 -121. Ja, goedavond. geef kinderen geen alcohol. 0800 1121, dat is mijn betoog vanavond. 0800 1121, komt u hier live binnen in de show. U kunt ook Twitter hashtag Eerdmans, hashtag WNL, er komt van alles binnen. Eini uh, van Wijk zegt, uh, Eerdmans heeft geen zin, denk ik. Ze krijgen het dan wel weer van oudere vrienden. De rol van de ouders, niet drinken waar je kinderen bij zijn en praten. Mee eens Lia van der Velde zegt Eerdmans, helemaal mee eens. Zelfs 20 is vroeg genoeg om te gaan drinken. Um, we gaan eens kijken, er komt, uh, komt ook veel binnen op onze lijnen. 081121 geef kinderen geen alcohol. Dirk-Jan Genodemans uit Helmond. Goeiedag Joost. Hallo. Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens, ik vind het een van het probleem. Want uh, 18-jarige zuipen is ik zelf in komen. Alleen het probleem zit een beetje in, en dat is onze reclame jongens. Die gaan die hele lekkere bankjes voorzetten met 13, 14 procent in de supermarkten. En die kopen die vrij. En als je gewoon lekker bier drinkt. nou, een knappe jongen die zich in de komers uit met bier drinken hoor. Dat lukt je niet zo makkelijk. Nou, ik weet. Maar weet, ik hoor je die sterke drank. Ja. Sterke drank is gewoon het probleem. Die moeten ze niet mogen kopen. Nou, dat mag ook niet, hè. Sterke drank, dat is vanaf 18. Je die, ze maken die breezes en dat geneuzel. Al nog 14%, dat valt het net onder de wijnwet. En dan mag het de supermarkt gewoon verkopen. En dan kan er 16-jarige van. En dat is het gewoon als oranje drinken. Maar ja. Dirk-Jan, ken, die, yes. die ken je de keten? Ik dacht met name op de achterhoek is het een grote uh, uh, spin-off daar. Dat, dat, dat jeugd zich gewoon verzamelt in keten. en daar volledig ook aan het bier zich helemaal lam, Ja, uh, Jawel, dat is zo, maar. Met kratten bier van de supermarkten. is ook wel van die keten. Maar het uh, probleem gewoon in. die zijn ontstaan, die keten. vooral omdat het uh, relatief goedkoop drinken is. Daar beginnen we mee. Nou ja, en ik heb het idee, en weet ongevoegd als bier. Uh, met bier in komen, ik heb dat in mijn jeugd weinig meegemaakt. Dat dan waren het er knappe jongens, die met bier... en dan ga je het feit flesje of tien moet je achter je kiezen duwen... dan ben je toch echt zat worden van bier. Ja. Dat is een knappe jongens. Dat moet... En ja, het duurt wat langer, zeg ik. Is... eens. Ja. ja. Maar je kent van die trechters in Amerika, was de grote... Uh, altijd de keel openzetten, trechter erop... en dat ging allemaal ja, met bier dat werkelijk. Maar, Goed. Dat, dat... Ik één klein puntje. Ja. En in Amerika is het drinken ook heel streng verboden... Ja. Thuis kun je daar strafbaar voor zijn als je thuis doet. Dat is heel tricky, vind ik dan. Maar goed. En in Nederland leren de kinderen met alcohol omgaan voordat ze leren auto rijden. Nou, is een punt wat ik ga bespreken. Zo met de goeroe op het alcoholgebied. Dankjewel, Dirk-Jan. Even een, een, een voorstander. André Freytes uit de achterhoek is het ermee eens. Geef kinderen geen alcohol. André, kom, kom maar binnen. Nou, ben ik volledig mee eens. Kinderen onder, onder, onder de 18 jaar geen alcohol. En ik kom uit de achterhoek. En die keten, dat valt best mee in de achterhoek. Gegarandeerd. Maar ik blijf zeggen, je moet ouders verantwoordelijk stellen. Ja, en hoe... Elk kind, elk kind is, een, is een product van zijn opvoeding. En als kinderen in de, in de fout gaan, dan moet je veel meer de ouders verantwoordelijk lezen. Ja. Echt gegarandeerd. Dat, dat moet echt gebeuren. Dat ja. gebeurt veel te weinig. Doen we te weinig? Heeft u een voorstel hoe zouden ouders moeten straffen, moeten belonen of... of men... ja, gewoon straffen. Gewoon keihard aanpakken. Als het fout gaat met kinderen... Ik, ik heb twee dochters, ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Nog nooit. En, en gegarandeerd. Pak ze maar keihard aan. Elke ouder die gewoon niet de tijd neemt om zijn kind fatsoenlijk op te voeden. Want daar moet je tijd voor nemen. Ja, Als je dat niet doet, dan ben je verantwoordelijk en dan moet je keihard aangepakt worden. Ja. André, duidelijk verhaal, dank je zeer. Uh, aan de lijn, dokter Nico van der Lely, hij is, wat ik zeg, de goeroe op het gebied van alcohol en alcoholpreventie. Ja, uh, met name ook gericht op kinderen, hij is kinderarts. Hij schreef het boek met, een ander, met iemand anders samen, het boek Onze Kinderen en Alcohol. Uh, vandaag bood hij het uh, aan in Nieuwsport, Pestcentrum Nieuwsport. Maar nu bij ons, Nico van der Lely. Goedenavond, meneer van der de Lely. Goedenavond. Heel fijn dat u er bent. Uh, ja, u slaat echt alarm, dat doet u al een tijdje. Hoe erg is de situatie, vindt u? Nou ja, het is. Uh, ja. Kijk, het aantal kinderen wat we in de Nederlandse ziekenhuizen uh, zien uh, opgenomen worden met alcoholvergiftiging stijgt nog steeds. Het is wel zo dat het uh, gemiddelde kind hier buiten in de samenleving wat minder gaat drinken. Maar diegene die gaat drinken gaat nog steeds meer door het lint. En dat is het verschil met vroeger. Hè. Vroeger kwam je ook wel eh, dronken thuis eh, alleen met bier. Maar een bier schiet niet zoveel wel op, zit maar 5% alcohol in, zeg ik altijd maar. Maar nu, door al die zoete drankjes, wat die ene meer ook zei, ja, dat zorgt ervoor dat wij in de ziekenhuizen gewoon meisjes zien van 14 met eh, anderhalve liter pizongaal onder een soort pil, weet je. En dat, dat, dat, dat Ze dat, hebben die niet nieuw. eens in de gaten, ja. Nee, want dat, dat, heet, dat is ook weer een belangrijk uh, feit. En daar hebben we het boek ook voor geschreven, is dat de meeste mensen, ouders in dit geval, niet weten hoe alcohol op het uh, zich ontwikkelende brein werkt. Hè. Die kinderen voelen het veel minder aankomen dan wij. Ja. Dus ze vallen daadwerkelijk gewoon om. Ze zijn aan het drinken tot ze omvallen. Dat zeggen ze zelf ook. Ze raken oud. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van het brein. Want weet je, tot de leeftijd van 18 krijg je er elke dag hersencellen bij. Dus waarom zou je sowieso zo, zo gaan drinken van de leeftijd van 16? De rest van Europa is er al achter, behalve Nederland. Ja, u bent dus ook groot voorstander van de verhoging van de minimumleeftijd voor, voor drank. Uh, dan hebben we het ook over de... Inderdaad, sterke drank is al verboden voor 16-jarigen. Maar vindt u dan 18 jaar de, een voldoende ondergrens? Of zegt u dat moet nog Nee, kijk, als je een dokter vraagt, ik ben dokter, zou 21 veel meer logisch zijn. Maar ja, al dat gepolder in dit land zou blij zijn dat ze naar 18 gaan. Uh, zo is het wel. Uh, kijk, hmm. 16 is natuurlijk volledig uit de tijd, uh, volledig achterhaald. Zelfs de Nederlandse Gezondheidsraad pleit voor 18. Ik uh, ja. uh, kan het gelukkig horen, aan Nederland pleit voor 18. De mensen in het veld, ik hou 80 presentaties in het, per jaar, die pleiten voor de grens van 18. Dat is veel makkelijker handhaafbaar, want ook dat klopt wat die meneer zei. Kijk, een 18-jarige is veel minder genegen drank voor een 14-jarige te halen dan een 16-jarige. Ja. Die is gewoon veel verder. Ja. Nou, we, we praten zo met, met de politiek. Joel wind komt zo in de show. Na nou, u die is uh, fractielid van de ChristenUnie. Uh, kijken of de politiek het nou eindelijk eens een keer kan gaan regelen. Nou, wordt er veel over ouders. Hè? De rol van de ouders gesproken. Een collega van u noemt het de applausgeneratie. Allemaal, uh, ze staan alles maar toe, ouders. Uh, ze, doen, ze doen niks. Uh, ze laten kinderen zuipen. Sterker nog, ze geven de eerste fles bij wijze van spreken. Wat moeten we doen met de ouders? Straffen of belonen? Of geen van beiden? Ja, wij zijn begonnen met die, van die mensen een keer te vertellen waar het over gaat. We hadden ja. een soort spiegel voor. Kijk, de ouders moeten natuurlijk weten: A, waar een kind is om half drie, laten we daar eens mee beginnen. En, en B, als een kind dronken thuis komt, is gewoon heel simpel: is gewoon een maandje GSM inleveren. Nou, dat is één ding. Erger voor die kinderen op deze, in deze tijd is, ja. is rechtstreeks doodgaan, zullen we zeggen. Dus die moet consequent zijn. En Het zijn ook dezelfde ouders die weer vrijwilliger zijn bij de hockeyclub, bij de voetbalclub. En soms zijn ze wethouder. Kort samenvat, je moet bij de ouders beginnen. En dan help je, help je ook weer uh, te voorkomen. En als het dan nog meer gaat, ja, dan moet je puur voor het kind, maar hebben die ook een polis voor ons. Zorgen dat het niet nog eens een keer gebeurt. Ja, dan nemen de ouders hier mee. Ja, ja Geen alcohol voor kinderen. 081121 Om ook mee te doen aan deze discussie. U hoort dokter Van der Lely, goeroe. En vandaag bood hij zijn boek aan in Nieuwsport. Het boek Onze Kinderen en Alcohol. U weet het, er gaan er dus 684 uh, van naar het ziekenhuis. Kinderen heb ik het over. wegens alcoholvergiftiging. Zo erg is het in Nederland met het drankgelag onder de, de erg jonge jeugd. Uh, u kunt ook twitteren. Hashtag WNL hashtag Eerdmans. Uh, Peter Klein zegt Eertmans heeft niks te maken met leeftijdsgrenzen dronken thuis met 14 zomaar een vruchtenwijntje onder toezicht één keer in de week. Fred Polhout, u mag zo reageren hoor dokter Van der Ledy, als u dat, als u dat ja. wil. Fred Polhout zegt, uh, WNL, de maatschappelijke kosten van alcohol zijn zo hoog en nu de kinderen in Nederland bezint u. En Van de Rest uh, twittert mee eens, stel ouders verantwoordelijk en laat hen ook betalen en niet de verzekeraars. Meneer Van der Ledy, ik, ik had zelf nog die vraag van als je dingen verbiedt, in Amerika hadden we het zojuist uh, even ja. over, dan vinden, ze, vinden kinderen het nog spannender. Ja, dat is een misvatting. Kijk, er is onderzocht in Amerika, sinds een aantal staten de grens op 21 heeft gezet, zie je binnen één jaar dat de mortaliteit en morbiditeit mortal, daalt. We we er worden minder ziek van, we gaan er minder aan dood. Dus dat is, dat is niet zo. Hetzelfde geldt voor de mensen Ja, we gaan thuis leren drinken. Rutger Engels, hoogleraar orthopedagogiek opvoedkunde, gezegd: het noemt het het wake-up call effect. Als je eenmaal gaat drinken, ga je alleen maar meer drinken. Dus je moet het moment uitstellen. Ja. Ik zeg altijd voor de grap, je geeft toch ook niet je eerste cocaïne en je peuk thuis. Dat doe je toch ook niet? Uh, dus, dus waarom zou je drinken? Het is, het, kijk, er moet uit de samenleving dat het logisch is dat je drinkt. Tegenwoordig, als je kind geen champagne geeft met de en nieuw is tegenwoordig wel nepbubbels. Ja. H, h, h, dat ja, is het idee. We zoeken zelfs alternatieven voor. Maar het is inderdaad die zoete, met name het zoete drinkgedrag, begin ik te begrijpen. Is het de breezes waar we hebben het hebben over, alle zoete wat u zegt, de ja. aangelengde, zware drank. Dat is waarschijnlijk het meest uh, vernietigend. The... Ja, dat, ja, meerdere redenen voor. Uh, Medisch uh, is een bepaalde reden voor. Uh, en gewoon simpelweg vanuit het kind geredeneerd. Uh, meisjes houden meer van zoetigheid. Ze drinken makkelijk anderhalf liter weg. Ja. Je proeft de alcohol niet. Uh, je voelt het dus niet aankomen, wat ik net zei. Cies. En uh, ja, dat zorgt er allemaal voor met die hoge promilage dat het misgaat. Kijk, realiseer wel, een kind van elf heeft dan vijf alcoholische versnaperingen genoeg om een promilage van 1,8 te halen. Nou, dan gaat toch het ja. licht uit als je maag leeg is. En, ja. en, en, en dat is wat we zien. Ja. Ernstig. Dokter Van der Lely, mag ik u zeer bedanken. U gaf ons duidelijk een kijkje in de wereld van de kinderen en alcohol... en hoe vernietigend het kan zijn, hoe, hoe vreselijk de effecten zijn... als ouders daarop niet ingrijpen. Daarom zeg ik hier vanavond geen alcohol voor kinderen. De minimumleeftijd voor drank zouden we moeten opschroeven. Na 18 jaar, dokter Van der Lely, is het daar ook mee eens. En ik hoor dus ook de gezondheidsraad. Lauwens Post twittert hashtag WNL. Helemaal mee eens. 18 minimaal, maar veel scherper. Blijen, ecstasy zijn strafbaar. Dronken niet. Dat klopt niet, zegt iemand. Metafos Vos uit Oosterhout belt in. Goedenavond, Metafos. Vos. Hallo, hallo Joost. Luister het, ik wilde eigenlijk vertellen. Bij ons werd vroeger thuis geen alcohol gedronken. Puur omstandigheden. Mijn vader zijn jeugd was verziekt. Dus hij was echt heel erg geheel onthouden. Maar het, jouw stelling is dus helemaal waar. Want omdat er bij ons thuis totaal geen alcohol gedronken werd, werkt dat bij mij ook helemaal nog door. Dat je... Nou, zo ontzettend weinig. Ooit is een wijntje, maar nee, helemaal niet. Dus wat jij ook zegt als ouders het verkeerde voorbeeld geven, snap je? Maar geven ouders dat voorbeeld, dan schijnt, schijnt dat toch zo ver door te werken... dat alcohol helemaal niet interessant voor je is. Klopt. Ik, ik weet, ja, vroeger had ik wel... Ik drog, dronk Shandy geloof ik. Dat, ik weet of dat nog bestaat. Ja, maar ja, dat weet ik ook Ja, klopt. Dat ja, klopt. was een drankje met zo'n schuimkraag. Maar ik had ook ja. werkelijk niet de behoefte voor mijn nee, 18, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik, aan de drank, ik heb geen drank uh, gedronken voor die tijd, maar vond ik zelf heel suf. Maar eigenlijk kun je er ook... Uh, wel blij mee zijn, maar u, u ziet er dus ook een voorbeeldfunctie voor de ouders... en die minimumleeftijd omhoog, zegt u. Ja, nog veel verder omhoog, vind ik. Als ja. je 21 bent, net wat Dr. Lely zegt, dan kun je zelf wel nadenken... wat dan echt de marge is of of je het echt goed doet, ja of nee. Maar voor die tijd blijkt je zelf die marge niet door te hebben... Dat blijkt ook ja. wel wat of goed voor je is. Oké, okay, dankjewel Vos. Inmiddels zegt ja. Peter, ons, onze telefonist uh, hier, die zegt... Shen die was 7-up met een klein beetje bier. Dat was het inderdaad. Uh, dat Vos zeer bedankt. René Moorman uh, zegt verplichte cursus opvoeden voor onnozel Nederland misschien zou kunnen. En Justine van Rijzer, hashtag Eerdmans, geef voorlichting op de scholen. Dat doet ook dokter Van der Lely trouwens. Die gaat gemeente naar gemeente, stroopt die af om ook uh, daar het geluid te laten horen. Het gevaar van alcohol... Geen alcohol voor kinderen, zeg ik. En nu is aan de lijn Joël Voordewind. Hij is uh, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Meneer Voordewind, goedenavond. Goedenavond. Eén goedenavond. U zit in de trein, uh, maar dat ja. geeft helemaal niks. Uh, want wij kunnen u goed verstaan. Uh, wij willen dit aanpakken. Dan zeg ik even, wij, avondspits, willen graag dat die leeftijd omhoog gaat... voor kinderen dat hè, vanaf 18 jaar pas drank uh, kan worden ingeslagen en gedronken. Wat, wat zegt u dan? Dat zeg ik heel goed. Uh, kan ik aan de in jullie nemen, want daar pleit ik al vijf jaar voor. En uh, Het is een hele lastige kwestie in de Kamer. We hebben daar vijf jaar over gedaan om uiteindelijk tot een voorstel te komen. Uh, de Partij van de Arbeid was er in principe voor met veel duwen en trekken. Alleen toen viel het kabinet en toen hebben ze hun steun weer ingetrokken en vervolgens zijn we weer terug bij af. De Partij van de Arbeid, die, die lag dwars. Ja, die wilde uiteindelijk niet meedoen om de leeftijd naar 18 uh, te krijgen. Dus maar dat is uh, ja, ontzettend zonde, want uh, ja, dan laat je je toch beïnvloeden... door misschien kiezerspubliek uh, of wat dan ook, terwijl je uh, moet laten... Motiveren door juist de gezondheidswinst uh, die uh, je kan halen als je deze maatregel invoert. En ja. daar zitten we er tenslotte voor. Het is de verkeerde tolerantie, denk ik, uh, in dit opzicht. En wat, wat ik denk is, als, als de Partij van de Arbeid niet voor is, er zijn toch vele andere partijen. Ik dacht dat minister Hogevorst in 2006 het nog uh, wilde bereiken, die, die minimumleeftijd naar 18. Dus de VVD. Ja, maar die, kreeg zijn eigen partij, die kreeg zijn eigen partij. Oh, die kreeg zijn eigen partij. Oh, die kreeg zijn eigen nee, partij. Nee. Aha, aha. Dus nee. hoe, dus... Maar we hadden een meerderheid met de CDA, Partij van Arbeid en Christenunie in het vorige kabinet. Dus dat, het zag er goed uit. Alleen, ja, uh, de Partij van Arbeid heeft zijn rug niet recht gehouden. Op het moment dat het kabinet viel, toen waren ze nergens meer aan gebonden en gingen voor, uh, ja, ik denk de verkiezingen. Ja. En hebben toen nu steun weer ingetrokken. Nou, ik moet u zeggen, op onze lijnen komen vooral mensen binnen die het enorm ermee eens zijn. Inderdaad, ook met uw, uh, dus uw pleit, wat u al een tijdje beslecht... Omdat je minder blijft om hoofd te, omhoog te gooien voor drank. Uh, dat, dat, is het een reden misschien voor u om een initiatief nou. te gaan nemen? Om een wetsvoorstel te maken? En te zeggen: kies maar of deel maar. Want het is op zeker moment, moet het gebeuren. Nou, je houdt de woorden uit mijn mond, want ik ga inderdaad een wetsvoorstel zelf maar indienen... om te kijken of we het in de Kamer dan kunnen gaan regelen met de nieuwe samenstelling zoals we hem nu hebben. Want inderdaad, als je publieks onderzoek doet, de meerderheid van de bevolking is ervoor. We hebben zelfs een onderzoek laten doen onder jongeren, waarvan het is een krappe meerderheid... maar wel een meerderheid van de jongeren ook zegt, doe het maar naar 18... Uh, veel gemeentes. Bijna alle grote gemeentes zijn er voor om naar 18 te doen. Ik heb er ook met de burgemeester Lodoit Asscher over gesproken. Toen hij in ja. Amsterdam. Allemaal voor. Uh, Gezondheidswetenschappers, de doktoren, de kinderartsen. Je kan het niet zo uh, raar bedenken. Trouwens, uh, in Europa zijn de meeste lidstaten al voor uh, het optrekken ja. naar 18. Amerika heeft 21. Dus het is een heel geks, uh, gekke situatie. Ja. Waarbij alleen de Kamer het is ja, niet helemaal dat heeft, is wel eens opvallend dat De Kamer loopt een ja. beetje achter op, op de maatschappij, zou je bijna zeggen. Ik ben zeer verheugd wat u zegt. U gaat de initiatiefwetsvoorstel beginnen, want ik vind het mooie van een initiatiefwetsvoorstel dat die andere Kamerleden worden geconfronteerd met zo'n initiatief, dat ze dan ook nee moeten zeggen, hè, in een keiharde zin, ja. tegen zo'n wetsvoorstel. Dus zeer blij te horen dat u zich daar met ChristenU die zo hard voor gaat uh, maken. Alfred Kool die zegt, uh, eertmans alcohol en kinderen, de ouders zijn verantwoordelijk. Uh, nou, dat, dat is denk ik ook wat u zegt, meneer, meneer Voor de Wind, ouders, hoe, hoe kunt ja. nog, wat kunt u daar nog... Nog aan doen, nou ja, het is een hele trits wat je moet uh, aflopen. Het is inderdaad voorlichting bij de ouders, maar uh, ja, let wel: er zijn 1 miljoen probleemdrinkers uh, aan ouders, dus die geven dan ook weer niet het goede voorbeeld. Maar je moet ouders benaderen, je moet de jongeren zelf benaderen via voorlichting, uh, maar je moet ook uh, de overheid benaderen. Ja. Maar je moeten meedoen om ja. geen alcohol te verkopen uh, onder de 18 jaar. Uh, dus het is een hele trits van maatregelen. Uiteindelijk moet het niet cool zijn voor jongeren om uh, te drinken... zoals we dat ook uh, bereikt hebben met het roken. He, bijna geen jongeren ja. rook meer. Het is dus nog maar 20, 25 procent Dat rookt. Dat was 50 procent. Omdat men het stinkt. Men vindt het stinken, de kleren stinken. Het is niet cool. Dus die ja, cultuuromslag precies. moeten we ook nog bij jongeren bereiken. Nou, dat, dat haalt u nu bij mij de, de woorden uit mijn mond. Ik, ik ben het tijd van harte mee eens. Joel wind hoort, Tweede Kamerlid voor de Christenstudie... die een initiatiefwetsvoorstel gaat maken om de minimumleeftijd... waarop alcohol te krijgen is in Nederland... gaat verhogen van 16 naar 18. En daarmee lopen we eindelijk in de pas als dat lukt... met de rest van Europa. Uh, Peter de Jong uit Amsterdam... Goedenavond. Een hey, goedenavond. Zegt u maar. Uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. En even voor de gespreksdus die zei dat uh, het gezin. Uh, uiteraard heel belangrijk is. voor uh, de weerspiegeling wat het kind zelf gaat doen. Wij hebben zelf de ervaring gehad. Uh, van een neefje. wat bij ons op visite was. en de rumbonen ontdekte die op de tafel stonden. Het kind had er een paar opgegeten. Uh, dat was toen zes jaar, is echt dood en doodziek geworden. Hm. En het leuke ervan is, hij is nu 29 en hij is nog in druppel. Nee, dat, dat leer je dus ook meteen af, bedoelt u? Ja, dat is He, dus hetzelfde als wat de vorige spreker zei over het roken, van ik stink. Door een klein ongelukje kan een kind ook uh, echte vieze smaak krijgen van de alcohol. <laughs> En ook wat voor een effect het op zijn lichaam heeft natuurlijk. Dank je, dank je zeer, Peter de Jong. Ja, een goede kersenbonbon erin dat op jonge leeftijd wil dus ook nog wel eens wonderen ver, verrichten. Of verplichte rumbonen. Dat is eigenlijk de stelling weer van Peter de Jong uit Amsterdam. Eh, zeer bedankt. Ferdinand Hossenbuck zegt, geheel mee eens, maar in de praktijk is het onhaalbaar. Ik wacht het graag af. Ik denk dat dat heel erg meevalt. En eh, Gerrit Marcus die zegt, WNL in veel dorpen van Noord-Holland zeggen ouders dat zuipen onderdeel van de dorpscultuur is. Bij kermissen, voetbalkantines en dorpsfeesten. temporary title zegt... Onzin. Ik mocht vroeger gewoon wijn nippen en heb mezelf nooit klemgezopen. Gewoon consequent in wat wel en niet mag. We hebben het daarover. Kinderen niet aan de alcohol. Minimumleeftijd voor drankmoeder na naar jaar. En meneer De Jong uit Amersfoort. Goedenavond. Hallo. Ik denk dat je, ik ben het eens met de stelling, dat je goed voorlichting moet geven... dat alcohol ontstaat door een rottingsproces van suikers... ...in allerlei fruit. Overal van suikers in zitten en een rottingsproces. Het is vergisten. Dat kan niet goed zijn voor je. U vindt het vergif, alcohol? Het is gewoon gif. Alcohol is gewoon gif. Ja, dat is ook een mening. En ik denk ook, overigens, dat u daar niet alleen in staat. Maar u drinkt hetzelfde ook helemaal niet? Nee, helemaal niet. Totaal onthoudig. Ik heb het niet, heb het niet nodig. Nee, dan, dank u zin meneer De Jong. Bert de Vries uit Simpelveld. Ja, goedenavond. Ik Hallo. ben het eens met de stelling. En, uh, maar ik denk niet dat het gaat werken, want ja, zolang uh, de ouders drinken... dan kan je moeilijk de kinderen verbieden dat ze niet mogen gaan drinken. Nee, maar ik drink als ouder ook wel een biertje. Maar het is natuurlijk wel de, de kwestie dat of je zuipt je jezelf echt laveloos elke avond als ouder. Dat lijkt me geen goed signaal. Of je laat je kind mee drinken. Dat gebeurt, dat gebeurt dus vaak. Ja, ja, maar ik geloof toch niet dat het gaat werken. Als ik, uh, als ik tegen mijn zoon moet gaan zeggen van... jij mag niet drinken terwijl ik zelf wel drink, want dan... Uh... Hoe oud is uw zoon? Mijn zoon is 12. Dus u, vindt, u zou het logisch vinden als uw zoon van 12 ook een glaasje meedrinkt? Nou, ik drink zelf niet, dus ik heb het probleem niet. Oh, Oké, okay. dan, dan valt dat erg mee, maar het, het zou mij niet zo gunstig lijken als een kind van 12 natuurlijk begint mee te drinken nee, met zijn vader. Nee, ik, ik heb het ook niet over 12 jaar natuurlijk, nee. maar. Uh, Kijk, als, als hij op een gegeven moment wil gaan drinken, ken ik hem moeilijk gaan verbieden als ik zelf wel zou drinken. Nou ja, mijn vader dronk vroeger sherry. Dat was toen heel uh, normaal. En daar heb ik uh, echt alleen al de geur. Daar kon ik van onder het, uh, het vloerkleed verdwijnen. Dus dat, dat heeft mij nooit echt aangetrokken. Nee, maar ja, met de meeste uh, eerste biertjes of andere drankjes, die smaken toch niet echt lekker. Voor Klopt, dat, dat is ook helemaal zo. Geen alcohol voor kinderen. 081121 we lopen naar het einde toe. Uh, uh, Frits de Haas uit Rotterdam. Ja, hallo Joost. Uh, ik had een, ook even mijn mening, waar ik even spuien. Ja. Mijn kleinzoon die heeft in Amerika gestudeerd, uitwisselingsprogramma van, een, van studenten. En daar kreeg hij morgens, hij was 19 jaar, kreeg hij morgens een rood kruis op zijn hand, op zijn linkerhand. En dan wist uh, iedereen daar, ook in de cafés, dat hij geen alcohol mocht drinken. Ik vind dat een heel goed idee, want ja, wij kunnen dat hier in Rotterdam niet doen, maar dat ze dat daar met die uh, studenten wel deden. En wanneer ze gestapt, gesnapt werden, dat ze iets zouden drinken, werden ze gelijk linea recta teruggestuurd naar Nederland. Ja. Ik heb zelf jaren gevaren en dan ben je als kind van 15, 16 jaar, als ketelbinkie, werd je ook al drank opgedrongen door de volwassenen. Ja. En dat vond ik altijd een hele slechte, slechte zaak. Slechte zaak, je moet meedoen want anders hoor je er niet bij, dat, dat, dat, dat ja. kennen we. Je was gewoon verplicht, want anders was je geen vent. Ja. En ik vind gewoon, nou, ik, ik ben het roerend mee eens met jouw okay. uh, Terug naar 18 en net als in de overige landen in uh, Europa. En niet zeuren van ja, maar dit en dat. Ja. Gewoon doen. Gewoon doen. Dank u zeer. Barret Beers is het WNL eens, maar het moet probleem, zit hem vooral in de controle. Leeuw Alkmaade uit Tilburg. Ja, klopt. Um, avond. Een goedenavond. Ik zeg ben het er mee eens, maar ik denk wel dat uh, de, oude, de verantwoording ligt natuurlijk bij de ouders en ik weet dat ik mijn allereerste biertje dronk ik op mijn 15e of op mijn 16e met mijn vader en dat was een speciaal moment. En eigenlijk zijn dat wel hele mooie momenten die ik koester en ik heb zelf drie zoons. En ik hoop dat als ze dadelijk 16 zijn dat ik ja. hetzelfde moment met, met mijn zoons beleef. Ja. Want toch vond ik dat wel mooi waar waren toch mooie momenten. Nou, dank u, dank u daarvoor, Leo Alkema. En toch blijf ik zeggen, geef kinderen onder de 18 dus geen alcohol. En we krijgen steun van Joel wind, die met een wetsvoorstel gaat komen... zo zei hij bij ons in Avondspits, om dit eens en vooral uit de wereld te helpen. We gaan volgen hoe dat gaat. Ik dank u zeer voor het luisteren. Dank voor het reageren. Dank voor het twitteren en voor het bellen. Wij zijn er doorheen door deze Avondspits. Met dank aan dokter Van der Lely en Joel Wind. en al uw bellers... en uh, mensen die hebben gereageerd. Straks gaat op deze zender Kunststof verder... Daarin presentator Marielle Tweebeke, bekend van Nieuwsuur vroeger AT5. Dat dus zo zometeen op Radio 1. Ik dank u voor het luisteren. Wij gaan eruit van het avondspits. Ik wens u nog een heel fijne avond en heel graag tot morgen.